Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij explosies in Kabul zijn veel meer mensen omgekomen dan eerst werd gedacht...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 13 doden en tientallen gewonden, maar volgens de BBC zijn er 60 mensen omgekomen, onder wie 12 Amerikaanse militairen. Ook zouden er zo'n 140 gewonden zijn. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Meer Limburgers met waterschade kunnen geld krijgen van Giro 777. Met een inzamelingsactie haalde het rampenfonds 11 miljoen op. Limburgers konden daarvan ieder 1000 euro krijgen als het water bij hen minimaal tot aan de plint stond. Bij een ondergelopen schuur of kelder kreeg je geen geld, maar die regel wordt nu soepeler. In Den Bosch is een oude vrouw met een rollator meerdere keren overreden. De bestuurder reed ineens hard achteruit over de vrouw heen. De vrouw in de auto schrok zo van wat er gebeurde dat ze weer gas gaf en nog een keer over de oude vrouw reed. Die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zowel Vitesse als Feyenoord zijn door naar de groepsfase van de Conference League. Vitesse speelde vanavond thuis tegen het Belgische Anderlecht. Die club won met 2-1 en dat was genoeg. 48e minuut en luister maar even op de achtergrond. Daar is het groot feest geworden in Gelredoom. Want daar was hij weer, Maximilian Witek. Goeie aanval van Vitesse. Veil veel schijven. het begon op de linkerkant, het ging naar de rechterkant. Nou, dan kon de verdediger niet op tijd bij Vitek komen. En die haalt voluit, binnenstuit, buiten bereik van Van Krombrugge. Feyenoord speelde in Zweden tegen Elsborg. De Rotterdammers verloren met 3-1. Maar omdat ze vorige week thuis met 5-0 wonnen... is ook Feyenoord door naar de groepsfase. AZ speelt op dit moment de Europa League wedstrijd tegen Celtic. AZ moet winnen voor een plekje in de groepsfase.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 Ja, ik ben hem dus gewoon niet, niet tegengekomen bij de traject. Oh. Maar, maar ik, ja, inmiddels... Dus ben je wel bekend met, uh, met zijn och, muziek? Hè? Ja, overal uh, langsgekomen. Joh, die jongen doet het zo lekker. Ja. ja.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 uh, wat, wat bij het ene kan gebeuren, kan ook bij het andere gebeuren, zoiets. Ja, ja. ja. En, ook, en ook inderdaad andersom. Ja, dat ik uh, mijn ja. band bepaalde kanten op ga, en dat ik toch doorzuipel in mijn eigen werk. Ja, even over je eigen muziek. Uh, want hoe uh, ja, beschrijf het is? Ja. ja. Uh, ik denk. Het is altijd moeilijk om je eigen muziek te beschrijven, maar ik denk dat. Uh, dat mijn muziek gaat echt om mijn liedjes. Hm. Dus ik probeer echt liedjes te schrijven die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 I'll see.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 Let's do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 <laughs> Over is dit uh, van uh, Kai. Remember what it was when we were together we were headed Time? Do you still remember how you used to love me? Would you say it's over? The sun behind the clouds, a ship going over. Feet between the door. nummer over. We hebben er nog een paar uh, te draaien. Bijvoorbeeld deze, de Kovits. Hey. Ja, die had, jij, die had jij nog, uh, nog gevonden. Uh, wat een switch? Ja, de ja, switch. Ja, we moeten we wel even weer uh, even wat uh, pittige muziek uh, <laughs> er even doorheen gooien. Uh, dit is van de EP en je hoort de single al gesproken. Come on, Ja.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 To There's no need to be shy. Cause out here there is just you and I.